Reputatiecoaching podcast nummer 88. Ik ben een paar dagen terug van vakantie. In de tussentijd heb je gewoon content online zien komen... dus als het goed is heb je er niet van gemerkt. Verder is er in de tussentijd wel weer veel gebeurd. Van al het nieuws heb ik ook vandaag weer een selectie gemaakt. Vandaag begin ik met het nieuws over de Google Pigeon update... En heb ik een update over Google Street View. Ik heb inmiddels mijn eerste Yelp video reviews gepost. Maar wist je dat je in Amerika 500 dollar moet betalen per negatieve review? Reviews verzamelen is lastig. Dat komt doordat zo'n 78% van de internetgebruikers eigenlijk nooit reviews post. Zometeen meer gegevens hierover. Ik ben blij met Google Two Factor Authenticatie. En ik heb ook een video review gemaakt van een zonnebrandcrème.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 Hardlopen of trainen in de sportschool. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Afgelopen zaterdag ben ik teruggekomen van een heerlijke vakantie. We hebben 13 dagen doorgebracht in Spanje... ...waar we van een particulier een huis hadden gehuurd in Polop... ...een stadje onder de rook van Benidorm... ...en op zo'n 60 kilometer van Alicante. Ik heb het in podcast 82 al aangekondigd... ...maar volgens mij heb je, als het goed is... ...niet eens gemerkt dat ik op vakantie was. Want ik heb mij een paar weken voor de vakantie flink ingespannen om ervoor te zorgen dat er gewoon content live kwam terwijl ik met het gezin genoot van de vakantie. Achteraf begrijp je dan ook de reden die ik had om het interview met Carol Genen op te splitsen in twee delen. Het kwam mij dus goed uit dat het interview zo lang werd. Sinds het bericht van Edwin in podcast 83 heb ik een soort van woesh geluid tussen de verschillende onderwerpen die ik net ook wel liet horen. Om daarmee duidelijk te maken dat een nieuw onderwerp volgt. Waar ik benieuwd naar ben, is of je dit prettig vindt of juist storend. Dus wil ik graag weten wat je ervan vindt. Geef je mening onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 83. Geef je mening onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 88. Dan een topic waar je mogelijk over hebt gelezen of gehoord. Google heeft in de Verenigde Staten een update doorgevoerd in de lokale resultaten. Deze update is dus nog niet operationeel in de rest van de wereld, maar ik acht de kans groot dat die te zijn de tijd wereldwijd uitgerold zal worden. Google heeft zelf geen officiële naam gegeven aan de update, maar vanuit de markt kwam al snel de codenaam pigeon, dat is duif voor het Engels. Na penguin en panda lag het natuurlijk voor de hand om weer een dier te kiezen, dat begint met een p. De reden dat is gekozen voor een duif komt doordat duiven de gewoonte hebben altijd terug naar huis te vliegen en deze update ook lokaal georiënteerd is. Maar wat houdt deze update nu in en waarom hecht ik er zoveel waarde aan om je erover te vertellen, terwijl die nog niet eens in Nederland actief is? Daarvoor moet ik eerst een korte impressie geven wat deze update tot op heden teweeg heeft gebracht in de VS. Voordat ik erin duik, nogmaals, de update is nog niet operationeel in Nederland. In essentie is het lokale algoritme, in de States dus, verder gelijkgetrokken aan de traditionele algoritmes, namelijk dat het gebruik maakt van zoekfuncties in de Knowledge Graph, verbetering in typfouten en andere standaard signalen. Verder is de relevantie ten aanzien van afstand en locatie verbeterd. Dat is het volgens Google. Zij wilden niet vertellen hoeveel impact deze aanpassing heeft op lokale bedrijven, maar het leek er in eerste instantie op alsof de impact gigantisch was. Gedurende de afgelopen weken lijkt het wel op alsof Google de scherpe kantjes van de update heeft afgeschaafd. Of het kan zijn dat het algoritme leert van zijn eigen functioneren. Dat weet natuurlijk alleen Google. Een grote verandering ten gevolge van Pigeon is het verdwijnen van een groot aantal zogenaamde 7-packs, die lijstjes met lokale bedrijven van A tot en met G in de zoekresultaten. Een belangrijke categorie die geheel verdwenen is, was die van realtors, ofwel onroerend goedmakelaars, evenals andere onroerend goedcategorieën. Volgens Darren Shaw van het bedrijf Whitespark in Canada, dat heb ik al eens eerder genoemd, wordt in zo'n 23% van de gevallen nu geen lokale resultaten meer vertoond. Whitespark heeft inmiddels al gevonden dat zoeken op de volgende Engelse woorden geen lokale resultaten meer vertoont. Mold removal, DUI lawyer, DUI lawyers, DUI attorney, DUI attorneys, real estate, realtors, emergency plumber, commercial en dan met van alles erachter, dus painting, construction, remodeling, etc. Alles met commercial ervoor lijkt geen lokaal 7-pack meer te vertonen. Later bleek echter dat deze categorieën wel weer zichtbaar werden als je in plaats van bijvoorbeeld in New York intypte near New York, dus in de buurt van in plaats van in. Het was de afgelopen weken erg turbulent op dit vlak en als je gaat zoeken kun je meer dan voldoende erover vinden. Een andere grote verandering was de prominentie van directory sites zoals Yelp. Waar Yelp een paar weken geleden nog klaagde dat het door Google werd gediscrimineerd, worden sinds Pigeon yelp resultaten vaak zelfs nog boven de lokale resultaten vertoond. Daar kun jij nu dus ook alvast op voor sorteren. Als je bedrijf nog niet op Yelp staat... meld je dan alvast aan. Staat je bedrijf al wel op Yelp... controleer dan nog eens goed alle gegevens... pas aan waar nodig... upload foto's en video's... daar kom ik zo meteen nog op terug... en ga ook op Yelp Reviews verzamelen. Tot zover op dit moment over de pigeon Update. Nog een nieuwtje over Google. In het verleden heb ik het al een aantal keren gehad... over het claimen en verifiëren van je bedrijf... op Google Mijn Bedrijf, zoals dat tegenwoordig heet. Toen stond het claimen... Los van het verifiëren. Want het claimen deed je bij Google... waarna je een kaart met een pincode kreeg toegestuurd... maar sinds vorige week kun je het zelfs doen via Google Webmaster Tools. Jade Wang van Google schreef in de Google Business Help groep het volgende. Good news! Starting today, if you are verifying a page for your business... you may be instantly verified on Google My Business... if you've already verified your business's website with Google Webmaster Tools. The verification will happen automatically, if applicable when you attempt to verify a page for your business. If you'd like to try instant verification, please make sure you're signed into Google My Business with the same account you used to verify your site with Webmaster Tools. Not all businesses verified using Google Webmaster Tools will have instant verification since not all business categories are eligible. If that's the case, please use one of our other methods of verification. Dus niet alle categorieën worden automatisch geverifieerd... maar de kans is groot dat als jij al Google Webmaster Tools hebt geactiveerd... of nu zo snel mogelijk voor je site activeert... dat je op Google Mijn Bedrijf dan ook automatisch een vinkje krijgt naast je bedrijfsnaam. Dit is volgens wel ingelichte bronnen ook een van de vele signalen... die bijdragen tot een betere vermelding in de lokale zoekresultaten. Als fotografen voor Google Maps Business View... horen, lezen wij vaak soms als eerst in Nederland over bepaalde updates... Die mogen we lang niet altijd delen, maar nu heb ik een nieuwtje voor je die ik wel met je mag delen en die ik dan ook graag met je deel. Je hebt je als ondernemer mogelijk al vaak geërgerd aan de oude afbeeldingen op Google Street View. Het materiaal voor Nederland is inmiddels een goede 5 tot 6 jaar oud en in 5 tot 6 jaar gebeurt er veel. Dus is de kans groot dat jouw bedrijf nog niet eens op Google Street View staat of dat je niet tevreden bent met de manier waarop jouw bedrijf op Street View wordt vertoond. Dan heb ik dus goed nieuws. Want Google gaat de komende paar maanden Nederland opnieuw fotograferen voor Street View. Dus is de kans groot dat ze ook bij jouw bedrijf of weer bij jouw bedrijf langskomen. Doe daar je voordeel mee en zorg ervoor dat je uithangbord mooi schoon is, je etalage gevuld en je ramen gewassen zijn. Want met de afbeelding zoals die deze zomer van je bedrijf wordt geknipt, moet je het de komende vijf jaar weer doen. In podcast 78 vertelde ik je dat Jelp ging experimenteren met video's. Echter was toen die service alleen voorbehouden aan de elite Yelpies. Dat zijn Yelp-gebruikers die een bijzondere status hebben. Bijvoorbeeld omdat ze conscientieus en bovenal constant veel reviews schrijven, nieuwe bedrijven toevoegen, foto's uploaden en dergelijke. Maar 28 juli kwam er een nieuwe versie van de Yelp-app uit voor iOS en Android waarin deze mogelijkheid werd geboden aan alle Yelp-gebruikers. Het leuke vond ik dat je overal op de internetmarketing-sites las dat Yelp nu video-reviews toestaat aan alle gebruikers... Terwijl Jelp in het artikel op haar webblog schrijft dat ze de videomogelijkheid niet zien als videoreviews, maar juist een, als een extra dimensie om de sfeer in een bedrijf, zoals bijvoorbeeld een restaurant, vast te leggen. Aan het begin van de podcast zei ik het al, ik was lekker met het gezin 13 dagen in Spanje op vakantie. Daar las ik dus ook het voornoemde artikel op het Yelp-blog. We hadden daar een fantastisch restaurant ontdekt en dus vond ik dat een goede gelegenheid om hier eens mee te experimenteren. Want de app op mijn iPhone was inmiddels al bijgewerkt naar de nieuwste versie. Ik heb drie video's opgenomen. Een video voor Jelp is minimaal 3 seconden en maximaal 12 seconden. En net als je wellicht gewend bent van Instagram... zijn de video's op Jelp ook vierkant. Terug naar de video's die ik heb gemaakt. Twee zijn een videoreview, eentje in het Nederlands en eentje in het Engels... terwijl de derde een sfeervideo is... waarbij ik een stukje rond film in het restaurant. Ik denk een goede 270 graden, dus net geen 360 graden. Een 360 graden video gaat volgens mij niet goed passen in 12 seconden... omdat je dan met een noodgang rond moet draaien... En de kijker dus niet echt de kans krijgt de beelden goed te bekijken. Om te zien hoe deze video's worden vertoond op Yelp, moet je de app downloaden, want op de website worden ze nog niet weergegeven. Zoek het restaurant La Galera in Altea, Spanje, op in de Yelp-app. Daar zie je zes foto's die ik er heb gemaakt, tezamen dus met de drie video's. Wel heb ik alle drie de video's geüpload naar YouTube en in de transcriptie van deze podcast opgenomen. Je kunt de video's dus bekijken op www.reputatiecoaching.nl/88. Ik moet er nog steeds aan wennen om voor de camera te staan of te zitten, in plaats van alleen maar achter een camera. Maar het gaat steeds beter, vind ik. Yelp is natuurlijk een populaire site voor het verzamelen en ook achterlaten van reviews. In het buitenland nog meer dan in Nederland. Een site die lang achterbleef met de mogelijkheid om reviews te verzamelen en te posten, maar een grote inhalslag heeft gemaakt, is Facebook. Tot voor kort was Yelp de nummer 2 site in Noord-Amerika, maar inmiddels is Yelp door Facebook verdrongen naar de derde plaats. Facebook is in Amerika dus de nummer twee site waar consumenten, klanten, gebruikers en patiënten reviews posten en lezen. Was jij al actief met het verzamelen van reviews op Facebook? Dan zou ik daar maar eens mee gaan beginnen. Het ligt ook wel voor de hand dat mensen eerst op Facebook kijken, want dat is de enige app of website die meer dan een miljard mensen bijna dagelijks gebruikt of heeft geopend. Dus wat is dan gemakkelijker dan snel even bijvoorbeeld de naam van een restaurant te typen in Facebook? En als je dan ook nog eens ziet dat je vrienden die je vertrouwt, een restaurant, opticiën of bloemenwinkel goed beoordelen, dan is dat een extra stimulans om daar naartoe te gaan. Vergeet niet, 88% van de consumenten die online reviews lezen, vertrouwen die bijna evenveel als mondelingen aanbevelingen. En helemaal als die ook nog eens van vrienden afkomstig zijn. De bekende Mike Blumenthal heeft een onderzoek gedaan onder 2671 internetgebruikers, waarbij hij inzicht wilde krijgen in het reviewgedrag van mensen. Hij stelde onder andere de vraag: hoe vaak laat je een review achter bij een lokaal bedrijf als je daar een product of dienst hebt afgenomen? De resultaten waren als volgt: 58,2% van de geïnterviewden zei nooit een interview te posten, 19,6% bijna nooit, dat is binnen, minder dan één keer per jaar, 15,7% af en toe, dat zijn 1 tot 5 reviews per jaar, 4,2% vrij geregeld, dat zijn 6 tot 11 reviews per jaar, en slechts 2,4%. Vaak, en dat zijn 12 of meer reviews per jaar. Hieruit blijkt dus dat 77,8% geen of nagenoeg geen reviews online post. Dat kan dan ook de reden zijn dat het zo verhipte moeilijk is om reviews te verzamelen. Vrijwel niemand doet het uit zichzelf. En vaak is het ook nog eens zo dat mensen eerder geneigd zijn een negatieve ervaring te delen dan een positieve ervaring. Dus als je pech hebt, krijg je ook nog eens een meerderheid aan negatieve reviews. Dat valt in de praktijk wel mee. Ik zeg altijd tegen opdrachtgevers dat ze hun uiterste best moeten doen... goede producten en service te verlenen. Dan krijg je eigenlijk altijd positieve beoordelingen. Maar goed, mensen posten ze dus niet uit zichzelf. Dat houdt in dat je ze erom zult moeten vragen. Maar zoals je weet, mag je ze niet belonen voor het posten van een review. Je mag als ondernemer dus niet betalen voor reviews. En laatst werd een Franse blogger beboet voor het plaatsen van een negatieve review. Maar het kan nog gekker. Ik las eergisteren een bericht dat het Union Street Guesthouse in de stad Hudson in de staat New York de wereld helemaal op zijn kop zet. Stel je gaat trouwen en je organiseert je bruiloft in dat hotel. Als iemand van je gasten ergens een negatieve review over het hotel achterlaat, dan krijgen jullie als bruidspaar een boete van 500 dollar per negatieve review. En daarmee houdt het nog niet eens op. Het hotel brengt ook 500 dollar in rekening als je daar slaapt, terwijl je je trouwfeest elders hebt, maar alsnog een negatieve review achterlaat over je overnachting. Na alle negatieve reacties uit de markt is de tekst verdwenen. Maar op de website van het hotel stond eerst nog de volgende tekst. Please note that despite the fact that wedding couples love Hudson and are in, your friends and families may not. If you have booked the inn for a wedding or other type of event anywhere in the region and given us a deposit of any kind for guests to stay at the USGH, there will be a $500 fine that will be deducted from your deposit For every negative review of USGH placed on any internet site by anyone in your party and/or attending your wedding or event, if you stay here to attend the wedding anywhere in the area and leave us a negative review on any internet site, you agree to a $500 fine for each negative review. Het hotel gaf wel aan de $500 dollar terug te betalen als de negatieve review of reviews waren verwijderd. Net zoals in het geval van die Franse blogger van een paar weken geleden, resulteerde dit ook weer in een lawine van negatieve reviews. Het hotel komt hiermee wel in de spotlights, maar ik denk dat een dergelijk incident de mensen lang blijft heugen en het gezegde. Het maakt niet uit hoe ze over je praten. Als ze maar over je praten, in dit geval toch echt een negatief effect heeft. In podcast 74 vertelde ik je over het feit dat in de zoekresultaten van Google dikwijls reviewsterretjes bij Facebook-pagina's werden vertoond. Het viel me zojuist pas op dat de meeste daarvan zijn verdwenen, net als een tijdje geleden de thumbnails bij videoresultaten. Nu is het niet helemaal duidelijk of dit komt door een verandering bij Facebook of bij Google, want voor sommige Facebookpagina's zie ik nog wel reviewsterretjes. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de Nederlandse mobiele yelp site Ook daarvan worden er al enige tijd geen reviewsterren meer vertoond in de zoekresultaten. Dat is jammer. Gelukkig worden ze nog wel vertoond op de mobiele yelpcom site Mogelijk is dit een fout bij Yelp die weer hersteld wordt... want ik meen me te herinneren dat ik ze ook een tijdje niet heb gezien... in de desktopversie van de Nederlandse Yelp-site. Maar daar weet ik niet helemaal meer zeker. Meer culpa. Cool, ik had dat beter moeten documenteren toen ik het zag of meende te zien. Nog steeds hoor je dikwijls dat er weer duizenden of miljoenen wachtwoorden zijn gehackt... of ergens op een server gevonden. Zo ook weer gisteren. Het blijkt dat Russische hackers nu maar liefst 1,2 miljard gebruikersnaam- en wachtwoordcombinaties van zo'n 420.000 websites hebben gestolen, dan ben ik blij dat ik voor zo goed als alle online diensten allemaal verschillende wachtwoorden van tenminste 16 willekeurige karakters heb ingesteld. Dus als hackers dan één gebruikersnaam het wachtwoord van een site weten te halen, dan nog kunnen ze niet ermee inloggen op andere online diensten. Om al die wachtwoorden te registreren, maak ik gebruik van LastPass. En voor LastPass heb ik natuurlijk ook een wachtwoord ingesteld. Een complex wachtwoord. Maar zoals de naam al suggereert, is dat dan het laatste wachtwoord dat ik moet onthouden. Want LastPass onthoudt alle overige wachtwoorden. En om te voorkomen dat iemand zomaar kan inloggen op mijn LastPass-account... als ze dat complexe wachtwoord zouden achterhalen... heb ik nog een tweede verdedigingslinie in de vorm van de YubiKey. Dat is een klein apparaatje dat ik in een USB-poort kan stoppen als LastPass daarom vraagt. Dus met alleen het wachtwoord. Maar zonder de YubiKey-sleutel kom je nog niet bij mijn wachtwoorden. Dat heet Two-Factor Authenticatie. Ook diensten als Google, Flickr en LinkedIn bieden de mogelijkheid om een extra beveiligingslaag te activeren. Omdat ik heel veel doe met Google, heb ik dit bij Google geactiveerd. Om die beveiliging in twee stappen te gebruiken, kun je een app voor iOS of Android downloaden met de naam Google Authenticator. Als je dan in Google deze beveiliging hebt geactiveerd, heb je de app nodig om na het intypen van je wachtwoord door te kunnen gaan. Want de app geeft je een zescijferige code die elke minuut verandert. En nadat die code eenmaal is gebruikt, kun je hem niet nogmaals gebruiken. Dat maakt alle Google-diensten dus enorm veilig. Dit hielp mij tijdens de vakantie ook... want ik kon pas vanaf 7 dagen voor de terugreis online inchecken. Dus dan moesten we op ons vakantieadres in Spanje. Ryanair eist dat je met geprinte boarding passes op het vliegveld incheckt... anders rekenen ze 70 euro per persoon extra. Dat wilde ik voorkomen en ging dus in Benidorm op zoek naar een internetcafé. Ik vond er wel er eentje, maar die zag er nog wel wat obscuur uit. Dankzij de 2 factor authenticatie durfde ik gewoon in te loggen printte de boarding passes en logde ik weer uit. Het geheel duurde nog geen drie minuten en ik was voor 90 cent klaar in plaats van 4 keer 70 euro. Dus ook al zou er op die pc's in dat internetcafé malafide software hebben gedraaid... die mij wacht voor, het, voor Gmail afluisterde, dan nog kan niemand er iets mee zonder de app die op mijn iPhone draait. Consumenten worden steeds mondiger en zeker als reputatiecoach maak ik ook dikwijls mijn mening bekend. Ik post reviews van bedrijven, zoals bijvoorbeeld van het restaurant in Spanje waar ik het net over had. Of ik stuur een tweet of bericht naar een fabrikant of leverancier als ik wel of niet tevreden ben. Vaak deel ik deze niet met je, maar nu heb ik een issue die ik wel met je wil delen. Omdat je er een paar dingen van kunt leren. Tijdens onze vakantie hadden we weer zo'n gevalletje waarbij ik niet tevreden was. Tijdens vorige vakanties in Egypte en Tunesië zwoeren wij bij Vision Zonnebrandcreme. Het grote voordeel daarvan was dat wij de kinderen en onszelf maar één keer per dag hoefden in te smeren, in plaats van elke één tot twee uur. Toegegeven, het middel was wel duurder dan andere merken, maar dat maakt het eenmaal insmeren per dag meer dan goed. Dus ook de afgelopen vakantie hadden we de nodige voorraad visjes zonnebrandcreme ingeslagen. Meteen de eerste dag toen we arriveerden, hebben we ons ingesmeerd, waarna we in de namiddag nog even een paar uur gepoedeld en gezwommen hebben in het zwembad. We hadden alle vier last van prikkende ogen en een smaak in onze mond. En tot onze grote verbazing waren we ook alle vier verbrand. In slechts een paar uur. Op internet zocht ik de importeur van Vision en die stuurde ik een mail. Ik wist niet wat ik las toen ik per omgaande een autoreply kreeg met daarin de volgende tekst. Hartelijk dank voor uw mailbericht. Vanwege de zomervakantieperiode, vrijdag 18 juli tot en met vrijdag 8 augustus 2014... werkt onze consumentenservice met een beperkte bezetting. Om deze reden zal uw mail niet direct worden beantwoord... en ontvangt u een reactie in de week van 11 augustus aanstaande. De importeur van Vision... Een product dat voornamelijk in de zomer wordt gebruikt, meldt dat het pas op 11 augustus terug is van vakantie waarna je een antwoord kunt verwachten. In deze tijd kan dat gewoon niet volgens mij. Kijk, ik vind het anders dat je als groenteboer, schoenmaker of herenkapper je winkel gewoon een paar weken per jaar dicht doet omdat je op vakantie gaat. Maar voor een dergelijk product waarbij het potentieel om gezondheidsrisico's gaat, vind ik het ongehoord. Dat kan gewoon niet. Vlak voor ons vertrek pakte ik nogmaals de tube ter hand en zag dat er ook een e-mailadres op stond, evenals op de doos. Dat bleek het adres te zijn van het farmaceutisch bedrijf dat vis- en zonnebrandcreme maakt. Dus ging ik een stapje verder en maakte een videoreview die ik uploadde naar YouTube. De video heb ik gedeeld op Facebook, Twitter, Tumblr en andere social media sites. Ook heb ik de link naar de farmaceutische fabrikant Takeda gestuurd. Dat is inmiddels ook alweer vijf dagen geleden. Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt tot een van de bedrijven reageert. Ik hou je op de hoogte. Natuurlijk wilde ik je de videoreview niet onthouden, dus die heb ik ook in de show notes opgenomen.